Ze to the sweet, red to the heat. Ik verstehe, sie is heiß. Ze zegt, well, you know, I miss my friends. Mein Jack und Joe, und Jill. Mein fucking verständnis, ja, dat reicht zo. Nog, ik überreiß, was hier is. Ik überleg, bei mir, je spricht dafür. Wäre het nicht niet nog Die special places sind ja bekannt, Ik ich meint, sie fährt ja U-Bahn Dort Singers da, ne, um, show oh, oh, oh. Schau, schau, der Kommissar En Jack is a beat We treffen Jill und Joe En dessen Bruder Hip und ook den rest der coolen Gang Ze rappen hin, ze rappen her Dazwischen kratzen's op die Wend Dieser Fall is gaar, lieber Herr Kommissar Ook wenn Sie ander Meinung sind Den Schnee, op dem we alle tal fahren, kent halte jedes Kind Jetzt, dat kinder niet Radine dumm Oh oh oh Schau, schau, der Kommissar geht um oh oh, oh. Dan kauwen we en frust maakt ons stumm. lekker begin van uh, deze aflevering van uh, Zandvoort op zaterdag. Je het de commissar van Falco. Uh, goedemiddag Dolly en fijn dat je er weer bij bent. Ja, goedemiddag Rob en goedemiddag luisteraars. Nee, maar hartstikke leuk om weer hier te zijn. Ik zei net, ik Zeker? zit hier altijd zo lekker. Hè? Ja, en je ja. bent ook heel vrolijk. Dat ja. had ik al uh, gemerkt, dus uh, nou, we gaan er een leuke uitzending van maken vanmiddag. Ja, en een vrolijke uitzending, Zeker weten, ja, raampje we, we open. Houden vast, we houden hem vast. Raampje open, zonnetje buiten. Wat oh, willen we nou nog meer? Ik zou het niet weten. Nee, hè? Niet weten. Nee, ik ga ook als de uitzending over is... lekker eventjes van het strandleven genieten. Kijk, daar heb je allemaal gelijk in. Ja, 17 eerlijk. graden, 17,1 graden op dit moment hier in oh, de Zandvoort. Niet veel, hè? Dat komt door die koude wind. Ja, oké. Okay, maar ja. het is het best, best uit te houden. Je hebt wel een jasje nodig. Als je achter het glas... Glas gaat zitten. Ja, ja, ja. Ik, ik heb hem geleerd Rob. Nooit meer achter het raam gaan zitten. Achter het glas is het lekker. Zeker weten. Nou, we hebben een mooie uitzending met uh, ja, weer heel veel uh, onderwerpen. Wat we gaan doen. Nou, je, je maakt het weer heel zwaar voor me hoor. Het is erg druk altijd in jouw programma. Ja, hè? Jazeker. Ja, want uh, we gaan het eerste uur vullen met uh, muziek. En tussen de muziek door lekker wat zandvoortsnieuws in het kort. Om half drie hebben we het weerbericht. En uh, vlak na het weerbericht gaan we luisteren naar een uh, interview met Benno. En Benno die sprak met Kim Horstman van de GGD Kennemerland over huidkankerpreventie. Dus uh, ik denk heel belangrijk om te luisteren, want het komt steeds vaker voor. En heel raar, steeds vaker bij hele jonge mensen. Dus blijf luisteren daarnaar. Zeker, en smeren, ja. smeren, smeren. Ja, smeren even, Ja. Uh, dan uh, weer, uh, als we nog tijd over hebben, wat nieuwsberichtjes. Maar ik ben bang dat we dat gaan overhevelen... naar de rest van de uitzending, de twee uurtjes. We beginnen het tweede uur toch weer met nieuwsberichtjes. We hebben de evenementenagenda. En heel speciaal, we gaan ook luisteren naar de circuit-evenementenagenda. Want daar heeft Erik Bijers in de vorige uitzending van Goedemorgen Zandvoort van alles over verteld. En daar gaan we ook even naar luisteren wat dat allemaal inhoudt. Dat is dus uh, zo rond half vier, kwart voor vier, dat we dat gaan horen. Ja, wat heb jij uh, afgelopen maandagavond uh, nog die formule 1-auto gehoord? Toevallig. Nee, toevallig nee. niet, want ik was niet in zand. Oh, oké, okay. dat was uh, rond zeven uur. Echt? En in één keer echt dat gierende geluid ah. vanaf het uh, circuit. Ah, dat heb ik gezien. Dus ik heb meteen de keukendeur opengesmeten. Ja, ah, dat snap en, uh, ik. Genietig. Lekker genoten. Het was even twee rondjes, geloof ik. Maar, maar uh, dat maakt niet uit. Dat mocht waren je, twee hele mooie ronden. Mocht je daar niet naar kijken dan? Nee, nou, ja, het, het was uh, bij mij niet bekend in ieder geval. Het was oh. in één keer, uh, ja. Nou ja, Erik Wijs uh, vertelt daarover hoe dat uh, in elkaar zat. Oké, okay, oké. Okay komen er maar nog een paar misschien. Want er zijn er zes die zouden proefrondjes gaan draaien op z'n antwoord. Hè? Zeker, maar dit was weer, uh, weer anders. Het uh, oh, okay. was en? een oude Formule 1-auto uit 1985. Oh, oh, jammer dat ik dat gemist heb. Dat, dat janken van die motoren. Oh, heerlijk. Nou goed, uh, we gaan even door. Want we waren natuurlijk met andere dingen bezig. Uh, uh, dan zitten we eigenlijk alweer... dan is het tweede uur alweer voorbij... En het, het laatste uur gaan we uiteraard weer contact opnemen met Randall Lawson. Uh, die gaat ons weer van alles vertellen over wat er in de autosport... en dan in het bijzonder met de Formule 1 allemaal gaande is. Alle nieuwtjes. Hij zal ongetwijfeld vertellen dat onze uh, Max Verstappen zojuist vader is geworden. Ja, zeker. Van de kleine Lily. Leuk, hè? Ha, ha, ha. Die, die, die troef heb ik hem al afgepakt. Papa nou, Max. En, uh, papa Max, Ja. <laughs> En ja, dan denk ik, zou die nou dan misschien voorzichtiger gaan rijden... nu die uh, vader is geworden? Heb je best kans voor Nee, mij? dat schijnt uh, helemaal niet zo te zijn. Nee? Nee. Mijn, ik weet nog wel, met mijn ex-man, toen hij voor het eerst vader was geworden... toen zei hij, ja, ik rijd toch heel anders auto nu. Ik, oh? ik doe altijd mijn gordel om en ik ga niet meer uh, plank gas. En ik kijk heel goed om me heen en... Dus ik, ik, dan moest ik aan terugdenken. Ik denk: Oh, het zal toch niet zo zijn dat Max nou ook uh, heel voorzichtig gaat rijden? Dat schiet niet op hoor, bij nou ja, de Formule 1. Dan nee, moet gewoon uh, plankgast precies, geven. Precies dat. Nou, dat horen we allemaal straks van uh, Randall. Rond kwart over vier gaan we contact met hem opnemen. En kwart voor vier gaan we weer eens kijken welk lekker snoetje. Welk heerlijk, heerlijk harig vriendje zit te wachten op een nieuw baasje in het Dierenhuis in de Keesomstraat. En uh, dat is het vol vandaag. Ja, Kijk, normaal gesproken... hier alleen al met de aankondiging... praat je al zo wat een uur vol. We zijn uh, ruim vijf, vijf minuten verder, uh, Dolly. Nee, maar we hebben ook nog... Ja. Uh, ja, de, voetbal. Nou, is, uh, Piet, oh. uh, Piet zit in het buitenland... dus we hebben geen uh, verslag uh, vandaag. Oh, maar dus we hebben het de, zelf in de gaten We halen. hebben de oud-trainer uh, Ted Sonnier... Uh, bereid gevonden om... Uh, ja, als er wat een melder valt vanuit uh, Amsterdam... dat hij ons uh, even een berichtje stuurt. Hoe oh, zit het in Amsterdam nu? Ja, tegen OSV uit uh, Oostzaan. Oké. Okay. Amsterdam. Ja, ja, ja. Nou ja, dat, dat wachten we af. Dus dan wordt er hebben... gescoord, die wedstrijd begint om half drie. Maar wordt er gescoord, dan hoor je dat hier op de Zandvoorts dan de Radio. Dan speel jij Piet Pijper. Dan, dan ga ik even Piet Pijper spelen. Ja. Oké. Okay. Dus. Yes. Nou, dat wordt een uh, volle bak, uh, Dolly. Zeker. We gaan en ik ga ondertussen ook nog even proberen een paar platen te draaien. Want ook daar hebben we zin in natuurlijk op deze zonnige zaterdagmiddag. Welkom bij de Salvoedse Radio. Ook deze hebben we voor je uitgekozen. Michael Jackson, another part of me. Ja, dat goed van Michael Jackson, dat viel me op, Dolly. Heb je ja. daarop geoefend? Nou, uh, uh, mijn zoon en, uh, en zijn vriend, Alain, ja? dat waren enorme Michael Jackson fans. Ik ben ook drie keer naar een concert geweest met die jongen, hè, naar Michael Jackson. Oh, oké. Okay. En dat was destijds voor die jongere jongens zo, zo een hype. Dat uh, Robert, die, mijn, mijn Robertje dan, die heeft zelfs auditie gedaan destijds bij Henny Huisman met een mini playback show. En toen heeft mevrouw water drinken, die kon heel goed naaien, die heeft een heel pak voor hem genaaid: een Michael Jackson pak. En we zijn bij de Albert Kuip bij de pruikenwinkel geweest en daar hebben ze speciaal een pruik voor hem gemaakt. Ja, dat heeft geld als water gekost. En hij was niet eens door. Nee, dat, nou ja. Maar goed, weet je. Ze waren iedere dag, hoorden we Michael Jackson. Iedere dag waren ze met z'n tweeën. En soms nog meer vriendjes. Allemaal die dansjes aan het doen. ja. En ik was natuurlijk een hele jonge moeder. Dus eh, ik stond er ook tussen. Hè. Ja, nou je ja. hebt gelijk. Gaaf. We hoorden in ieder geval de single Another Part of Me van uh, Michael Jackson van de, de CD-LP-Bed. Uh, ja, ja, mooi. Ja, een mooi. hele mooie LP is dat. Wij gaan uh, nog een uh, lekker plaatje draaien en dan hebben we het Zandvoorts nieuws in het kort. Met Dolly Tempierik Hier is High Fidelity. All the boys may turn me on. But a let temptation's lie. so plain. Uh, vrolijk zijn, dan word je dat wel van deze plaat. Hè? Uit de jaren 80 Kids from Fame en High Fidelity. Ja, ja, ik ga lekker de vrolijkheid de kop indrukken met een, uh, met een berichtje wat niet zo fijn is. Want hmm. uh, uh, op Facebook worden hondenbezitters gewaarschuwd voor de ziekte Gardia. Er zijn al vele honden besmet door het snuffelen in de duinen en groengebieden. En deze ziekte die uitzicht bij honden door diarree en slijmerige ontlasting. En deze uitbraak ontstaat doordat mensen uitwerpselen niet opruimen. Het zij van dieren, het zij van mensen. Nou, geadviseerd wordt door de dierenartsen om de honden niet aan de grond te laten snuffelen. En de pootjes na het uitlaten goed te wassen of in ieder geval goed schoon te maken. En blijf ook schoon op jezelf als je dat gedaan hebt, dat schoonmaken. Want het is ook besmettelijk voor mensen. Huh. Dus uh, als je merkt dat je dier uh, buikklachten krijgt en een rare ontlasting van het slijmerige... Spul, dan uh, ga dan wel naar de dierenarts en uh, haal even wat medicijnen. Ja, goed uh, dat je waarschuwt, uh, Dolly. Want ik denk ja. dat toch heel veel mensen dit uh, nog niet wisten. Nee, precies. Daarom dacht ik, laat ik dit nieuws nou maar meenemen voor vandaag. Want het is wel belangrijk als je dat bij je hond ziet. Dat je niet denkt van, nou, pff, misschien heeft hij wat verkeerds gegeten. Maar ga direct naar de dierenarts en uh, laat hem testen. En haal een kuurtje. Wil je nog meer nieuws? Ja, zeker. Oh, ik dacht Wat? dat het uh, alleen maar even dat was. Uh, goed, de, ja, we hebben het waarschijnlijk allemaal al gezien. Uh, de Zandvoort volgt het op de voet. De recreanten, recreanten van Camping Zandervoer uh, hebben de, uh, de beslissing van de rechter moeten incasseren. En hij heeft besloten dat het terrein op 1 oktober moet worden verlaten. Dan moet iedereen weg. En dat is op 30 april door de rechter medegedeeld... naar aanleiding van die rechtszaak die de camping-eigenaar had aangespannen. Ja, de recreanten hebben wel aangekondigd in hoger beroep te gaan. Dus we wachten af. Ja, en zolang dat hoger beroep loopt... neem ik aan dat ze ook niet van die camping af hoeven, ofwel? Nee, volgens mij niet, nee, ja. maar ik weet niet precies hoe dat juridisch in elkaar steekt. Dat wordt ook niet vermeld. Nou ja, in ieder geval dus... hebben ze wel. Er staat wel in dat ze hele hoge boetes kunnen krijgen. voor elke dag uh, dat ze blijven staan. Na 1 oktober. En, de, ja, ja, na 1 oktober. 5000 euro per dag. Mo, met maar, ja. een maximum van volgens mij 25.000 euro of zo. Uh. Goeie mirakel. Ja. Wat een geld. Wat een geld. Maar ze hebben wel volgens mij uh, gelijk gekregen in die bomen. Hè. Die mogen geloof ik niet gekapt worden. Nee, die niet. Dat dan weer niet? Nee. Dus nou ja, treurige ja. nieuws voor de bewoners van camping Sandervoord hier ja. in Zandvoort. Ja, de man die, die, die het eigenlijk een beetje vertegenwoordigt, die was best wel boos, want hij zei: de rechter heeft niet goed naar onze argumenten geluisterd, dus we gaan in hoger beroep. Ja, ze begrijpen het ook niet, hè? Waarom dat besluit in één keer zo is genomen? Ja, inderdaad. Ja. Nou ja, wij blijven het ook volgen Tuurlijk. hier van ZFM. En uh, je kan uiteraard ook uh, de ZFM-app even downloaden. En dan blijf je ook op de hoogte van de laatste nieuwtjes. En uh, op de radio hoor je de nieuwste muziek, waaronder Lotje. Ja, vandaag weet ik het zeker, ik was gisteren te veel. Als je morgen nog bij mij bent, nou dan weet ik het wel.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 We can dance all on studentenvereniging die in één keer een hit had met de, de, al een jaar oude single Lotje. Ja, je hoorde me hier uh, op de zaterdagmiddag. starten die een plaat in die, die helemaal niet moest doen, uh, Dolly. Maar goed, uh, we gaan uh, zo dadelijk gaan we uiteraard uh, het weerbericht doen. Het weer voor de komende dagen. Maar eerst uh, gaan we de andere plaat. Uh, die plaat wil ik gewoon niet uh, draaien die ik uh, uitgekozen had. Oh? Dus nou, dan gaan we deze draaien. Hè. Ook zo gezellig. De muziek van Kim Wilds en Four Letter Words. so <laughs> van plaats van alweer vele jaren geleden. L-O-V-I, daar heeft ze het uiteraard over. En voorleid uh, de woord. Nou, op de klokvorm is het uh, precies half drie. Wat lopen we mooi op tijd, Donnie. Uh, ach, ach, ach, ach. je bent hè? zo goed daarin, hè? Ja, klokkie, klokkie <Billie zoo> doet het goed. Het kost geen eens 10.000 euro. Dus, <tie> Moet je nagaan. <tie> <tie> <tie> Moet je nagaan. Het weerbericht voor de komende dagen. Ja, de weersverwachting voor de komende week. Volgens Rico Schreuder. De zomerwarmte is weer voorbij, maar deze zaterdag is het wel zonnig. Soms trekken wat wolken voorbij, maar het is wel droog. Er waait een matige noordwestenwind en het wordt 16 graden aan zee... en 18 graden wat verder landinwaarts. Morgen dan is er een mix van zon en wolken. Er waait een matige noordenwind... En het wordt niet warmer, oh jongens, dan 12 tot 13 graden. Wat, Wat een terugval. Wat vertel je me nu zeg. Ja, een terugval. Gat van heb dag. ik jou daar. Maar goed, we gaan verder kijken. Want uh, maandag, bevrijdingsdag... En dan zijn er perioden met zon. Het blijft droog en er waait een matige noordoostenwind. En de temperatuur gaat gelukkig dan weer wat stijgen naar 14 tot 15 graden. Nou, aardig weer dus uh, voor het uh, feest in de Halemaan Houts. Yes, zeker. Bevrijdingspop. Zeker. Lekker. Ja, lekker weer zelfs. Want als het te heet is, is het ook niet fijn, hè? Het, uh, dan sta je er ook niet lekker. Maar goed, de rest van de week is het rustig en droog lenteweer. Soms kan een buitje voorkomen, maar vaker is het droog en schijnt de zon. Niet. Dinsdag en woensdag is het nog 14 tot 15 graden. En vanaf donderdag loopt het kwik wat op en is het 16 tot 18 graden. Een nou, beetje de, de temperatuur van nu dan, hè? Zeg ja, maar. zo is het. Zo ja. is het nou, toch ja. wel redelijk weer de komende dagen. Valt niet tegen. En als het op een hmm. bevrijdingsdag droog blijft, dan zijn we al blij, toch? Tuurlijk, tuurlijk. Want uh, het gaat heel gezellig worden in Zandvoort. Ik ga daar straks alles over oh, vertellen. dan ben ik heel benieuwd. Ja, Weelven zeker. Ze hoeven niet eens hem halim toe uh, daarvoor, voor de Eigenlijk, gezelligheid. nee, nee. Aha. Zeker niet, zeker niet. Ik, ik ga het zo meteen horen van je. Dankjewel, Donnie. Ja. Weer eens ook na te lezen. Ook weer op de ZFM-app. Dat was het weer. is uh, the new single from Ed Sheeran. my old phone today In a box that I had hidden away Nostalgia trying to lead me astray Maybe I'll right some wrong I charge the battery again Combinations cause my passcode had changed Opened up and saw familiar names Now I wonder where they've gone Conversations with my dead friends Messages from all my exes I kinda think that this was best left In the past where it belongs I feel an overwhelming sadness I found my old phone today. Arguments that I tried to keep at bay. The ones who loved me, I just pushed them away. Couldn't tell the difference from the leeches. My closed hand still holds some mates, but if I'm open, it gets smaller day by day. I can't tell if it is pleasure or pain in my room. So full of hate I put it back inside there From whence it came Nothing good will come from Regretting Conversations With my dead friends Messages From all my exes I kinda Think that this was best Left There in the past where it belongs I feel an overwhelming sadness FM Zandvoort, Zandvoort. Van deze, met je wel, is de grootste hit, uh, Break My Strides. En uh, deze kwam daarna, de Kids American. Iets minder populair, maar wel heel vrolijk, dank je. En vandaar ook gedraaid hier op uh, de Zandvoortse Radio. Nou, sorry, je schijnt lekker en uh, dat betekent dat heel veel mensen naar buiten gaan... Yeah. om lekker uh, van de zon te genieten en uh, zelfs op een fietsje stappen en dergelijke. Maar je moet wel uh, rekening houden uiteraard dat je niet uh, verbrandt door diezelfde zon... Nee, want dat kan heel veel schade opleveren. Ja, die, uh, dat dat lang, buiten, lang buiten zitten in de zon... dat heeft meer risico op zonschade voor je huid. En de GGD Kennemerland zet zich gedurende vier jaar al in... voor huidkankerpreventie binnen de regio. Nou, en We hebben natuurlijk onze verslaggever Benno Veugen... die is daar achterheen gegaan. En die sprak met Kim Horstman van de GGD Kennemerland... over die huidkankerpreventie en de zonnebrandpalen in Zandvoort. Een hele goede dag. Ja, ik ben te gast op Zijlweg 200. En Zijlweg 200 te halen. dat is het grote gebouw... van de Veiligheidsregio Kennemerland. En in de Veiligheidsregio Kennemerland bestaat uit verschillende diensten, zal ik maar zeggen... waaronder de GGD Kennemeland. Uh, naast mij staat uh, Kim Horstman... Zeg ik het goed? Klopt, dat zeg je helemaal goed. Oké, okay, goed. Ja, Ik zat even te twijfelen. En Kim, jij bent binnen de GGD gespecialiseerd in huidkankerpreventie. Ja, klopt. Ik werk mee aan een project voor huidkankerpreventie. Um, naast andere projecten. Maar dit is een van de mooie projecten waar we aankomende twee jaar ook nog mee verder mogen. Ja, want het is een driejarig project, hè? Vierjarig, ja we, zijn nu, ja. we zitten nu in het tweede jaar, dus we hebben nog twee jaar te gaan. Het is een uh, project dat naar aanleiding is uh, van een onderzoek dat is gepubliceerd in 2023. Uh, waarin uh, de verschillende, het voorkomen van de verschillende kankersoorten in Nederland uh, was onderzocht. Hm. En daaruit bleek dat uh, huidkanker bovengemiddeld veel voorkomt in de, in de kustprovincies. Um, en daar heeft het KWF een mooie subsidie voor beschikbaar gesteld voor de GGD'en. En, en daarbij dus ook een, een plan opgeschreven. Dus vandaar dat we nu daarmee aan de slag mogen. Dat is hartstikke mooi. Ja. Dus eigenlijk zegt het KWF uh, uh, dat de mensen die in de kustprovincies wonen... ...meer huidkanker krijgen omdat ze dus blijkbaar meer in de zon zitten. Uh, nou, waarschijnlijk inderdaad is dat uh, wel er zeker aan gerelateerd. Uh, ik denk ook omdat veel mensen natuurlijk naar het strand gaan... dan is het uh, de meeste die gaan dan lekker zonnen. En daarbij is het ook heel belangrijk om je dus inderdaad uh, goed tegen de zon te beschermen. Zodat je inderdaad minder risico hebt op het uh, ontwikkelen van huidkanker. Dus ik denk dat dat zeker daaraan uh, gerelateerd is, ja. ja. ja ik vraag ernaar, omdat uh, Zandvoort die heeft uh, miljoenen badgasten per jaar... Um, dus ik denk, ja, dus die miljoenen die gaan straks het achterland weer in en die krijgen ook uitkalken, want die zitten dus uh, eigenlijk misschien nog wel meer in de zon dan de zand voor zichzelf. zelf ja, um, nou ik weet dat het onderzoek dat gedaan is, um, dat geeft volgens mij alleen echt de inwoners van Zandvoort weer. Dus ook daar uh, bleek gewoon een uh, bovengemiddeld uh, veel voor te komen. Um, maar het is inderdaad belangrijk voor ja, de badgasten die inderdaad ook uh, alleen uh, in de zomer naar Zandvoort komen. Net zoals de inwoners van Zandvoort zelf om uh, gewoon goed, uh, goed te letten op zonbescherming. Ja. Um, Oké. Okay, um... Wat houdt dat hele project in? Het duurt een aantal jaren, een langjarig project. Waarom? Um, ja, het is nou belangrijk dat uiteindelijk uh, je een soort gedragsverandering wil uh, bewerkstelligen. Je wil uh, zorgen dat mensen eigenlijk net zo vanzelfsprekend over zonbescherming nadenken... als dat je bijvoorbeeld uh, je tanden poetst in de ochtend. Dus zodra de zonkracht dan uh, hoger is dan drie, dat je dus denkt aan weren, kleren, smeren. Dat is eigenlijk uh, naar aanleiding van de uh, campagne van het huidfonds... de geniet maar verbrand niet. Dat is zijn eigenlijk zo positief mogelijk ingestoken, want de zon is ook hartstikke leuk... Um, maar op het moment dat de zonkracht hoger is dan 3 uh, is het goed om uh, dus in de schaduw, de schaduw op te zoeken. Uh, trek je beschermende kleding aan, een petje, een zonnebril uh, en smeer je om de 2 uur in met minstens uh, factor 30 zonnebrand. Dat is nogal wat hè. In mijn tijd Kim, daar is... Uh... Daar werd nooit over gesproken. Je ging uh, gewoon buiten spelen en insmeren. Helemaal niks. Je ging dagen naar het strand uh, insmeren. Ja, je verbrandde gewoon en dat was het. Ja, klopt. Nee, Dat is inderdaad in dat opzicht al wel redelijk veranderd. Er is veel meer uh, bewustwording om, uh, over het belang van zonbescherming. Maar we zien ook dat huidkanker steeds meer voorkomt. Het is nu ondertussen 1 op de 5 die huidkanker ontwikkelt uh, binnen Nederland. En dat gaat er zelfs richting 1 op de 4. Dus zeker inderdaad voorheen waren mensen lekker aan het bakken en het braden in de, in de olie op het strand. En nu mm. proberen we echt te zorgen dat iedereen wel gewoon lekker van de zon kan genieten. Maar wel op een verantwoorde manier. Hoeveel mensen krijgen er per jaar de diagnose uit kanker. Uh, nou, die cijfers heb ik nu niet paraat. Ik las 80.000. Ja, dat, nou, dat is inderdaad echt wel rond de 1 op de 5 inderdaad. Echt, uh, echt veel. En uh, uiteindelijk is dat gelukkig relatief makkelijk... Uh, nou, deels te voorkomen door dus inderdaad die, die aanpassingen in je gedrag. Zeker als je op jonge leeftijd uh, een aantal keer verbrandt... is het risico op huidkanker gewoon veel groter. Omdat je nog... Nou, je cellen zijn nog veel aan het delen... waardoor je uiteindelijk inderdaad sneller huidkanker ontwikkelt op late leeftijd. Dus als je daar al uh, heel goed op zonbescherming let... dan heb je echt al een veel minder risico op latere leeftijd. Ja. Laten we even naar die uh, uh, kleren, weren, kleren, smeren gaan. Ja. Uh, want dat... Dat is zeg maar jullie slogan. Ga er ook bewust mee om. Eh, en maar... Uh, ja, weren. Hoe, hoe zie je dat? Gewoon niet in de zon zitten. Binnen blijven? Nou, binnen blijven hoeft natuurlijk niet. Want als het lekker weer is, wil je ook naar buiten kunnen. Maar inderdaad, vooral op het heetst van de dag. Uh, bijvoorbeeld tussen 12 en 3. Uh, zoek gewoon de schaduw op. Um, als je dus wel dus de zon ingaat. Inderdaad, Zorg ervoor dat je bijvoorbeeld UV-werende kleding hebt. Of inderdaad een, een petje opdoet. Ja, die UV-werende kleding. Dat vond ik ook wel een dingetje. Wat is dat? Ja, dat is nou eigenlijk gewoon uh, je Lening kan sowieso zelf natuurlijk al uh, je huid beschermen tegen zon. Alleen het verschilt heel erg hoe dik de stof is. Uh, dus hoe lichter de stof, hoe makkelijker de zon er ook doorheen komt. En je alsnog kan verbranden. Mm. Uh, maar als je bijvoorbeeld, wat je nu al wel ziet, is dat uh, stel je gaat snorkelen in het buitenland op een lekkere vakantie. Um, zo Zo'n shirtje um, die kan ervoor zorgen dat hij uh, even goed werkt als bijvoorbeeld een dikke laag SPS 50 zonnebrand. Alleen als je dat smeert en je gaat water in, dan verdwijnt dat. En als je dus zo'n shirtje aan hebt, dan weet je zeker dat je gewoon goed beschermd blijft. Ik las inderdaad ook dat je in de schaduw kan verbranden. Klopt dat? Ja, dat klopt. Zeker dus uh, ook als je in de schaduw zit... Uh, is het goed om je alsnog gewoon ingesmeerd te hebben. Zeker als de zonkracht hoger is. Um, dus dat is absoluut inderdaad een, uh, een, een feitje en geen fabel. Ja. Nou, die zonkracht, daar dat draait het eigenlijk ook voor een groot deel om. En dat is superbelangrijk. Vanaf drie, dat is, uh, ik, ik heb dat even opgezocht... en uh, op, op de weerszijde site van... Uh, van Zandvoort. En dat is eigenlijk al eind april, mei, is het eigenlijk al uh, UV3 tot UV4 klopt ja ja en eigenlijk inderdaad de meeste mensen die denken van oh het zonnetje schijnt de lucht is blauw oké okay, ik moet me dan insmeren maar op het moment dat het wat meer bewolkt is uh, vergeet iedereen dat een beetje ja. dus we proberen daar vanuit de ggd ook echt wel de nadruk op te leggen kijk naar die zonkracht uh, het moment dat dat inderdaad boven drie is dan moet je gewoon aan weren kleren smeren denken ja. um, en dat is echt wel een stukje bewustwording waar we eigenlijk nou, mensen over willen informeren zodat ze daarna zelf de keus kunnen maken uh, wat ze aan zonbescherming gaan doen ja, ja dat is meer en dat is natuurlijk ook wel een ding. Wat is nou een, een, een, een goede, goed, goed merk... Nou, merk zal ik niet vragen, maar... Ja, hoe, kom je nou, hoe weet je nou dat er een, een goed middeltje hebt voor, om, om je te beschermen? Want er zijn natuurlijk zoveel merken. Ja, er zijn inderdaad heel veel merken. Uh, nou, we hebben niet inderdaad een specifiek merk dat, uh, waar we ons als GGD aan verbinden. Maar um, het is belangrijk dat je met, smeert met minstens factor 30. Uh, het kan ook bijvoorbeeld factor 50 zijn, maar vanaf factor 30 ben je gewoon het meeste beschermd. Volgens mij is het daar um, zo rond de 98% ben je daarmee beschermd. Mm. Maar je moet dat wel ook nog om de twee uur blijven smeren. Omdat uh, als je gaat zwemmen of als je uh, zweet, uh, dan gaat het er, wordt de bescherming al minder. Uh, daarnaast is het belangrijk dat je gewoon een goede, goed dikke laag smeert, uh, zodat je echt beschermd blijft. Ja. Oh, dus dat je er gewoon wit uitslaat van de, van de zonnebrand. Ja, helemaal wit hoeft niet. <coughs> helemaal wit hoeft niet inderdaad. Maar wel gewoon een go goed, goed dikke laag. Ja, ja. God, ga je in de zon liggen, heb je het nog hartstikke druk. Ja. Ja, dat is niet te geloven. Ja, maar goed, in de zon zitten en het is flink warm, ga je natuurlijk altijd zweten. Dus dan ja. moet je blijven smeren. Ja, ze zeggen het KWF adviseert één theelepel per lichaamsdeel. Dus uiteindelijk oh ja. komt dat neer op zeven theelepels. Dat is een beetje de richtlijn die je kan die je kan volgen ja oké okay, uh, nou dan hebben we eigenlijk oh nee yeah. want over smeren gesproken de komen in zandvoort uh... Pompjes of zo, dispen dispensers noemen ze dat geloof ik, uh, waarmee mensen het gratis uh, zich kunnen insmeren? Ja klopt, we hebben vanuit het project hebben, zetten we in op nou, dus een stukje bewustwording, maar ook op de verstrekken van zonbeschermende materialen, uh, denk je inderdaad aan zonnebranddispensers die we gratis kunnen verstrekken uh, aan uh, scholen, aan uh, sportverenigingen, uh, buurthuizen, uh, dat zijn inderdaad van die pompjes die je aan de muur kan bevestigen met, uh, met navulling erbij. Um, maar we hebben ook zonnebrandpalen en komen, dat zijn wat grotere palen ook uh, met de geniet maar verbrand niet uh, campagne als designer op en die zetten we neer in de regio en in de Zandvoort staan die uh, op vier plekken bij, uh, bij de boulevard, uh, bij een strandopgang en daar kan je dus inderdaad gewoon gratis zonnebrand krijgen. Um, we hebben wel voor gezorgd dat je dus niet een heel, een heel uh, uh, flesje kan uh, leegpompen, uh, oh, ja. maar je kan inderdaad gewoon je hand eronder houden, krijg je inderdaad een theelepel zonnebrand, kan je insmeren en dan hoeveel uh, pompjes je nodig hebt, uh, kan je daar gebruiken. En die neemt ook uh, nou, gelijk de informatie op met hoe vaak wordt de paal gebruikt ten opzichte van uh, het weer dat er op dat moment is, zodat okay. we ook het gedrag daaraan uh, een beetje kunnen onderzoeken. Hele slimme paal. Hele slimme paal, ja. ja, ja, ja. <laughs> nou, dat is natuurlijk wel fijn voor als je het vergeet. Ik, uh, ik denk er nooit aan. Dus het, voor mij zou dat heel fijn zijn. Uh, heb je, uh, weet je toevallig uit je hoofd waar ze staan? Uh, ja, die staan uh, eentje bij Strandtent uh, Talassa. Eentje bij Boulevard, ik weet niet of je het uitspreekt, Vauvage 1. Ja. En uh, bij Vauvage 2. En dan nog één bij uh, Barnard Paulus. Dat zijn de vier palen die onze Geniet maar Verbrand niet uh, design hebben. En ja. die blijven, vanaf wanneer staan ze er? Ze staan er, op dit moment staan ze er al. En die blijven inderdaad tot, uh, tot en met september waarschijnlijk staan. Uh, het moment dat het in september echt al uh, helemaal niet mooi weer is, dan gaan ze misschien niet eerder weg. Maar het moment dat het gewoon de UV-index nog hoog is, uh, is waarschijnlijk tot en met september. Ja, zijn die gewoon beschikbaar en uh, zit er gewoon zonnebrand in uh, om te gebruiken. Oké, okay. dankjewel Kim. Weren, kleren, smeren. Nou, het zit er helemaal in, hè? Ja, zeker, ja. Goed, dankjewel voor dit gesprek. Dankjewel. Ja, wij zijn er ook op, uh, aan het oefenen, hè, Dolly? Op uh, Weren, kleren, smeren. Ja. Dat <laughs> krijgt het toch niet uit je stropbein, bijna. Ik, ik wou er iets achteraan zeggen, maar ik doe het niet. Nee? Ik wou okay. zeggen, kut met peren. Kut met peren. Weren, kleren, smeren. Ja, en ja. die zonnepalen. Er dus staat er trouwens ook eentje bij het station... Als dat station uitloopt en dan uh, richting uh, boulevard... dan kom je er ja. ook eentje tegen. En, en dan ik kan je denk ook, dat uh, ze twee boulevards door elkaar halen. Ja. Ze zei Barnaar Paulus, maar ik denk dat ze Paulus Lood, Paulus Lood bedoelt, en boulevard uh, Barnaar. Precies. Daar, zal, ja. daar ja. zullen er ook wel één of twee staan. Ja, en eerder ja. stonden ze er ook van het uh, Zilveren Kruis. Maar het is goed dat er uh, zoveel staan. Dus. Zeker, zeker. Ja, want als je het op één punt zet... dan heeft uh, 90% van de anderen er niks aan natuurlijk. Dus overal komen mensen... Nou ja, goed. Uh, uh, laten we hopen dat, uh, dat de mensen dat, uh, ter harte deze adviezen ter harte nemen. Dat scheelt misschien een heleboel nadigheid in de toekomst. Ja, en wat is het, meer... het ook over oh. UV? UV hè? wat uh, De UV-straling, ja. hoe hard die, uh, die is. Ja. Ik heb het even nagekeken. Vandaag zitten we al op UV-5. Moet je nagaan. En, en het is gewoon fris. Dus je denkt gewoon dat je niet hoeft te smeren vandaag. Nee. Ja, mis hè. Licht en dan is het UV5. Ja. Dus uh, houd ja, in de gaten. Ja, dat al. Ja. <coughs> dus uh, meer informatie ja? over de huidkankerpreventie kunt u vinden via www.voorkomhuidkanker.nl. Nou, daar staat alles nog eens een keertje helemaal goed opgeschreven. Kun je het allemaal even goed nalezen en tot je door laten dringen. En doe het echt, hè, want het is verschrikkelijk als je die diagnose krijgt. En denk niet, het is maar huidkanker. Dus wat kan er gebeuren? Nee, je kan er heel lelijk dood aan gaan, hoor. Zeker. Ja. Dus hou het in de gaten. En in ieder geval altijd een petje dragen ook, hè. Dat scheelt ook. Absoluut. Nou, dat, dat, ik, ik heb dat van kinds af aan toch al meegekregen. Dat je ook je achterhoofd moet beschermen tegen de zon. Ter voorkoming van een zonnesteken. Ja. Dus uh, ik, ik heb eigenlijk altijd al een hoofddeksel op als ik uh, naar het strand ga. Oké, okay, nou ja. dat uh, waren de tips. De zonnebrand uh, gratis uh, verkrijgbaar hier in uh, Zandvoort. En weer de kleren smeren. We kennen hem nu. Dank aan uh, Ben Afeuge voor het uh, interview met uh, Kim. Zij uh, wist alles en weet alles over de actie, die nog uh, enige tijd gelukkig uh, blijft lopen. Hier maar, voor Zandvoort en de regio. Dan moet je wel uh, gewoon per keer gaan, hè? dat je niet met een hele flakon leegt. Nee, weet, oh, Ik neem voor de hele familie mee. Hè? Ja, ja, <laughs> het is gratis, wij zijn <laughs> Nederlanders, dus graaien. Nee, wel wat over laten ook veranderen. Ja. Hier is uh, Madonna in uh, Borderline. <laughs> Uh, begintijd hè, van uh, Madonna, de borderline. We gaan alweer op naar het nieuws zijn weer van uh, drie uur. En daarna zijn Dolly en ik er nog twee uur lang zat op zaterdag zal voor een hele goed. Nou de radio lekker aan. Hè. Hier is uh, Roby Trans in One Night in Bangkok. Tot zo. Bangkok Oriental Setting in the City Don't Know what the city is getting. The creme de la creme of the chess world in a show with everything but your brilliant.